3 uur. Freddy Fantijn met het NOS Journaal. Overmorgen komen er mogelijk nieuwe gesprekken over de formatie. Informateursgruppers heeft de onderhandelaars gevraagd... zich vrijdag beschikbaar te houden voor mogelijke vervolggesprekken. In ieder geval komt ze vandaag nog niet met haar eindverslag... schrijft ze aan de Tweede Kamer. Gisteren werd duidelijk dat D66-leider Pechtold en ChristenUnie-voorman Segers... niet met elkaar willen praten over samenwerking in een kabinet. Pechtold wilde daar later ook niet met de anderen over praten. Vanmorgen hadden Pechtold en Rutte samen overleg... De spoorwegovergang in Harlingen, waar in maart een man en zijn zoontje omkwamen, wordt opgeheven. Spoorbeheerder ProRail heeft een akkoord gesloten met de boer bij wiens bedrijf de overweg ligt. De overweg was alleen bedoeld om de boerderij te bereiken. Begin februari was op de overweg in Harlingen ook al een ongeluk, toen was er alleen blikschade. Er komt een nieuwe weg naar de boerderij, waardoor de overweg overbodig wordt. ProRail wil op termijn van zoveel mogelijk kleine spoorwegovergangen af. Op de Middellandse Zee zijn zeker 30 bootvluchtelingen verdronken. Ze hoorden bij een groep van 1700 die in 15 boten de oversteek van Libië naar Italië probeerden te maken. Volgens de Italiaanse kustwacht vielen zo'n 200 mensen in het water toen een van de schepen slagzij maakte. Het was op zo'n 60 kilometer uit de Libische kust. En wethouders hoeven niet langer verplicht te verhuizen naar de gemeente waar ze gaan werken. Minister Plasterk wil bij wet regelen dat gemeenten de vrijheid krijgen om van die regel af te wijken. Nu geldt voor wethouders het zogenoemde woonplaatsbeginsel. Als ze van buiten komen en niet meteen een huis hebben, moet de gemeente ontheffing verlenen. Die moet elk jaar worden verlengd. Volgens Plasterk kan van de regeling politiek misbruik worden gemaakt.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 In de randstad is veel vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naarden en Bunschoot is de vertraging 20 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Zoetenwouder-Rijn-Dijk. De linkerrijstrook is dicht, de file daarachter 5 kilometer. Ook 5 kilometer op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht. En op de A27 Breda-Utrecht bij Lexmond 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig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 CFM, Al 25 jaar. Live in Zandvoort. En jij bent erbij. See, it doesn't matter where we all go. It doesn't matter if the same room, it's naturally. Sipping a whiskey need highest floor of the back